In het geluid van het snorrenbord zitten stemmen. Hoor je de stemmen? Dit zijn de stemmen van jullie voorouders. Jullie voorouders hebben een boodschap voor je. In het geluid van het heilige snorrenbord. En als je heel, heel goed oplet, dan hoor je ook wat die stemmen zeggen. Hoor je wat die stemmen zeggen. Ze zeggen, koop de cd van Omnia. Dank je wel. Jennifer. Ja. Zijn wij dan? Oma. Goedenavond, lieve mensen. Hier zijn we dan met Ridden radio. en met het praathuis van het Zesde Zintuig. Nee, en hier is oma met ja. Wilhard. Nee, jij met Wilhard. Ja, oma. Ja. Oma en Wilhard zitten nu samen naar de mensen te praten. Hallo! Mensen! Ja. Mensen! Hey Hoe Hoe dat is een telefoon. Dat is een telefoon, hè. Hallo! Hallo! Nee, nog een telefoon. Hallo! Oh, nog één telefoon. Nou, als jij doet bellen, wat zeg jij dan? Kijk uit de schat, hier oh. op de schoot zitten. Hier toetsen mag komen, hè. Nou, goedenavond, lieve mensen. Hier zijn we dan. Met RIT Radio, met ons kleine Wilhartje, wel per se op de schoot zitten bij oma. Heeft u weer zo'n vlaag van verstand verwijst? Kijk, oma. Ja, dat is allemaal Kijk, tot opzetten. Kijk, wat zetten we maar weg. Kan er niks gebeuren. Kijk, oma. En dan gaat natuurlijk iedereen die vanavond de, de moeite hebben genomen, om in mijn... Uh, oma. Ja. Kijk. Dat is een smart. Ja, dat is een grote Mercedes. Die kopen we helemaal eentje als 100.000 100 cent. Ja, dat ben ja, En dan gaan we samen inrijden dan, hè? Ja, da, da, da, da. ja, ja, ja. Waar gaan we dan op vakantie? Oh, met die. Hoe dan? Nu kopen we de maar. Dat is ook nog een C-klasse. Die Die. Ja, dat is er ook eentje. Die. Dat is een Vito. Dat is een sprinter. O, dat is een Ja, Dat trots. Wow. Goesje, Pietje een kaartje. Kijk is mijn. Ja, allemaal hartjes. Maar in ieder geval, lieve mensen, een hele, hele goede avond. Oma. Eh, uh, ik Mama. wil natuurlijk, ja. Ik. Ja, <laughs> ik wil natuurlijk iedereen die, eh, uh, wil mij... ja, nu moet ik goed luisteren, dan moet ik maar, maar even praten tegen de mensen. Oma. Even mensen tegen de mensen praten. Oma. Ja. Hey. Ja, dat is een smaak. Dat, dat is een missentpak. Oh, nee. Dat is, zek als... dat is een zeker. Dat is een vito. Dat is een sprinter. Oh, oh. En dat is een autos. Wow. wow, wat een auto's. Nee, ja, Dit is. Wie oh. is al lieve mensen allemaal hier bij... welkom. Met het uh, huiselijk, huiselijk uh, spelen. Oma! Oma! oma. oma. oma. <laughs> ja. Kijk, oma. En nee, dat doe oma niet meer. Hey, Kijk, dat zijn allemaal mensen daar. Kijk, zeg maar. Hallo, Adrie. Kijk, oma. Goed zeggen. Ja, Eerst, zeg. dan mag ik goed kijken. Oma. Hallo, Adrie. Oma! Ja. Nee. Nee, nu even. Oma, ben je. <laughs> Nu even. Geen <lacht> ja, ja, dag! Anneerka! Geen Ja, jij goeiedag. Zeg hallo Adrie! Hallo Edie! Adrie, dag Bas! Dag Bas! Hallo Jan! Hallo Jan! Hallo, hallo Theo! Hallo Theo! En Colinda! Hallo Theo En de feestje! Feestje! En Donner. De baas. En Guus. En Wil. Guus. Ja. Ineke. En Dede. Liedewij. En ja. Jij. Plonk. Ploink Plonk. Plonk. En Blinde. Blinde. En Dreddred. En En, en. en Willard. En Lola. Ja, laat hem op de horen. Jij <laughs> op zeker horen. Je een worden, ja. ik ja. Mama zou tot volle? Willem, het, het zevende zintuig. Ben jij het zevende zintuig? Oma? Ja. Nee, de trein en de ouders nou niet op. En dan moet Oma werken, hè? Dan nou gaat Oma met de mensen praten. Oh, dan gaan we met mama weg. mee. Gaan we de tekst eens kijken? Ga de doe, doe, doe, doe, doe, Doei, doei! Doei, doei. Ja. Tot zo! Tot Nee! Nou! Goedenavond, lieve mensen. Dat was eventjes een onderontje met mijn kleinzoon. Anders wilt hij nooit bij mij zitten, maar vanavond wil hij dat wel. En nu is hij, uh, is hij uh, naar boven toe en even rust. En dan heb ik natuurlijk even de gelegenheid om jullie allemaal welkom te heten. In mijn het spiritueel praathuis van het zesde zintuig. En zoals ik al gezegd heb, dat is natuurlijk onze lieve Adrie, mijn lieve Bas en de lieve Elisabeth, die net binnenkomt. Ook jij, lieve Jan, welkom. Natuurlijk ook Theo is er. Goedenavond, lieve Theo. Ook Colinda is weer van de partij. Dag, lieve Colin. Komt hoop dat het allemaal alweer een beetje beter met je zoon gaat. Ja, dat zal toch de tijd nodig hebben. De Vinger is ook aanwezig. Dag, lieve De Vindjer. Uh, ook uh, donderdag is vandaag. Uh, donderdag, jij nog bedankt voor je uurtje hier vooraf. Nog bedankt namens iedereen. Ook uh, Guus is er, die gaat dadelijk beginnen. Een uurtje naar mij weer. Met je belprogramma, dan dan kunnen jullie lekker gezellig inbellen. En eens even lekker kletsen. En dan kun je ook eens gewoon zelf meepraten over de dingen die bij Rit Radio van belang kunnen zijn. Dan is er natuurlijk Ineke. Dag, lieve Ineke. Met ons eigen hertje, onze Liedenwij. Dag, lieve Liedenwij. Ook Plonkester. Dag, lieve Plonkester. En ook Mout, als je luistert. Welkom. Ook Flitter is er vanavond weer. Dag lieve vrienden. En ik wil natuurlijk ook de operator en de rapper. Van harte, uh, hartelijk groeten. En heel veel lieve wensen, wensen vanuit rijden. Ook tegen de mensen die op dit moment naar het programma zitten te luisteren. Wil ik niet vergeten. Ook jullie van deze zijde allemaal een hele, hele goede avond. En inderdaad, plonk, wat je ook zegt, dit is, heeft natuurlijk ook wel iets. Ik bedoel, zo kleine. Ik bedoel, dat is echt. Uh, daar kunnen de mensen ook uh, aan horen dat er inderdaad Ritten Radio een programma is voor iedereen en dat er ook echt vanuit thuis vanuit de huiskamer uh, uh, gezonden wordt en dat iedereen daar mee kan luisteren en natuurlijk dan ook de huiselijke geluiden gewoon mee kunnen nemen ik vind het natuurlijk ook ik ben natuurlijk te voor jullie maar ik ben ook oma en ik ben ook moeder en ik ben natuurlijk en iedereen die op dat moment even mijn aandacht nodig heeft, die krijgt het ook. En dat was zo nou even mijn kleinzoon. Wou per se op schoon. En ik vind het toch altijd wel leuk. Maar op een gegeven moment blijft hij mijn aandacht vragen. Ze dus begint te praten. Dan zegt hij weer, oma, oma. Maar als jullie eens wisten hoe vaak hij oma zegt in een uur. De buren zeggen dat wel eens. Want, of dikwijls dat hij oma zegt, in een uur, dat, dat, dat, dat, dat kun je niet tellen. En als die valt, dan is het, uh, ik wil naar oma toe. Als je als die moeder een grommes krijgt, oma toe, oma toe. Maar ze doen het ook zelf, want als die valt, dan zegt Ad, ja, ga maar, ga naar oma toe. En uh, ze sturen hem ook altijd bij mij als er iets met hem is. Dus zei: weet, uh, als, de, als die in nood zit, dan zegt hij altijd, ik wil naar oma toe. Maar gelukkig hebben we dat niet alleen mijn kleinste kleinkinderen maar ook mijn twee grote, uh, mijn twee grootste hadden dat ook. Als iets zich ziek voelde of niet lekker, wilden ze ook altijd bij mij slapen. Ze hadden dan altijd het gevoel dat ze een beetje veilig waren. Waarom? Ik, wel, ik weet het ook niet. Ik zal, wel, ik zal het wel uitstralen, maar maakt niet uit. Het is alleen maar leuk. En nu zijn ze groot en ik heb er nog altijd uh, leuk contact mee. Ik merk ook, mijn, dochter, mijn kleindochter werkt nu in de supermarkt bij de c ieder geval is mij Albert Heijn gewerkt, maar dat kwam ik nooit. Nou, dan kom ik wel altijd. En dan zeg ik ook, Ah, oma. En dan zeg ik: Ah, schat, hoe is het ermee? Nou, dat doet het kind gewoon goed. Dus zo is het natuurlijk altijd. Wat er is. Het is altijd zo, hè, met oma met een klein, maar niet alleen een klein, zo met een kleindochter heb je natuurlijk ook altijd wel. Een... Ik heb trouwens met alle drie mijn kleinkinderen een heel speciale band gehad, met alle, met alle drie. En ik kan niet zeggen dat ik van Wilhard meer had, wel. Mijn man die zegt wel uh, dat hij voor zijn gevoel uh, wil dat hij daar het meest van houdt voor zijn gevoel, maar... En maar hij heeft wel... Ik heb al pas geleden moest papier in zijn... uit zijn, zijn, zijn rijbewijs halen, voor dat de auto gekeurd moest worden. Maar ik zag wel, als ik zijn map opensla... Dat je aan de ene kant een grote foto heeft van Femke. En aan de andere kant heeft je een hele grote foto van Nick zitten. Dus die andere twee zijn ook heel belangrijk voor hem. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat kleintje, dat vertedigt u natuurlijk zo. En uh, is ook, ook heel ondeugend, heel stout. Maar ook ontzettend lief en aanhankelijk. En dat ja, dat, dan daar ga je hard gewoon openstaan. Zo werkt dat natuurlijk. Maar... Dat, dat even eens kijken wat er nu allemaal is. Adrie zegt, nee, die zoem eens even op mij in. Wat voel je? Wat voel ik bij Adrie? zegt, ik wil ook oma zijn. Ik zou je één ding vertellen. Uh, ik zou je één ding vertellen. Je wilt het niet geloven totdat het jezelf overkomt. En als het jezelf overkomt, dan weet je pas hoe prachtig het is om een kleinkind te hebben. Ik vertel dat altijd tegen iedereen, van, uh, God, uh, dat is heel bijzonder als je een kleinkind uh, krijgt. En iedereen die, waar ik het ooit tegen verteld heb, die zeggen dan tegen mij, ja, je hebt toch gelijk gehad. Nu we een kleinkind hebben, dan kun je niet verwoorden hoe dat dat voelt. Als je zelf moeder wordt, of ouder wordt, dan, dan ben je zwanger en dan leek je naar die uh, geboorte toe. En dan wordt ze ook geboren. En dan is het allemaal, uh, allemaal leuk en heel veel. Uh, iedereen heeft heel veel interesses. Maar op een gegeven moment, de opvoeding van jouw kind gaat toch door. Maar uh, na een tijdje is het gewoon heel normaal geworden. En dan zit je je kind op te voeden en dan probeer je het allemaal zo goed mogelijk te doen. Je bent er niet zo, ja je bent er wel mee bezig, maar op een andere manier. Maar je kleinkind, maar je kleinkind, dat is, het is een kind van jouw kind, dus dat is al bijzonder, hè, want jouw kind heeft een kind gekregen, nou, dat schept natuurlijk al iets, dat is al heel bijzonder, maar daar voel je op een andere manier bezorgd om. Daar heb je, voel je een andere liefde voor. Het kan ook zijn, omdat je ouder bent, geworden in tussentijd, om, omdat het je weer vertedigt van je bent dan zelf, je hebt dan achter de rug. rug die, die, die puberteit van die jongen en, en, en dan allemaal maar op. En dan komt daar in keer zo'n klein ros billetje, zeg maar, wordt er dan geboren, zo'n klein pupke, pup, uh, popke of manneke, en dan gaat je hart helemaal open. Maar net als ik wel eens tegen jullie verteld heb, ik had, ik had het uh, bij mijn eerste kleinkind niet. Dat wil ik toch, voor degenen die het nog nooit gehoord hebben, wil ik dat toch vertellen. Mijn dochter was zwanger en het, daar leek ik helemaal nee. Ik had al zitten pendelen en toen wist ik dat ze zwanger zou raken. Dus vroeg ik ook aan, dan ben je gestopt met de pil. Toen zei ze, ja, hoe weet je dat? Ik zei, ja, dan ben jij? Omdat ik oma ga worden. Nou, inderdaad, in die de maand erop was ik zwanger. En ik heb helemaal met haar, vanaf het begin af aan, die zwangerschap beleefd. Net zoals ik na mijn eigen uh, zwangerschap uh, beleefd heb, heb ik ook al heel mooi beleefd. Beleefde ik ook de zwangerschap van mijn dochter heel mooi. En nou, toen was het moment daar gekomen dat het kind geboren werd. Heel typisch. Het is drie weken te vroeg geboren en toen was net die dag, had ik, als ik werkte zelf nog in de schoonmaak van mijn eigen bedrijf, en dat ik die da dag van tevoren gevraagd had aan die klant, vinden jullie het goed, dat ik vanavond kom in plaats van morgen. Ik weet nou nog niet wat mij toen is ingegeven, maar toen zei ze, ja, dat is erg. Toen ben ik s'avonds gegaan, dus ik hoefde s morgens niet te werken en laat ook net in die nacht mijn kleinzoon geboren worden. Dus toen om zeven uur ik geboren was, zei Anita, tegenstander, die hoeft niet naar Sma te bellen, want die is werken, die is er niet. Maar ik reed er toen naartoe, en toen kwam ik er net bij uit, ben jij toch thuis? Ik zei, ja, ik heb vanmorgen niet gewerkt. En ik zag mijn kleinkind, en toen dacht ik, dat wil ik niet. Ik zei, dat wil ik niet, dat kind. Dus ik had af. Dus ik wilde dat kind niet. Ja, ik zat hier met mijn voetklemmen in, in, in een doosje. En ik wilde dat kind niet. En, en toen kwam die moeder van, uh, van Stan en zei ik op. Zei ze, proficiato, maar ik zei, oh nee hoor, dat is de oma. Ik hoef dat kind Ik vond dat zo'n lelijk. jong. En ik vond dat helemaal geen kinder bij mij past. Bij andere kinderen die geboren werden, dat waren mijn kinderen. Die leken ook op, op ons. Dat was er gewoon eentje van mij. Maar dat kind, daar had ik zo van, nee, dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet, dat, wil ik helemaal niet, dat kind. En hij was dan van dinsdag op woensdag geboren. En donderdag s avonds, Dus ik was wel goed, ik ging biefstuk halen. Voor mijn, eh, voor mijn dochter en mijn dochter vertroetelen en toen kik ik zo af en toe zo in de wieg, in de, in de wieg hè, zo naar dat kind maar verder had ik daar geen binding mee en donderdag s'avonds moet Stan die was op de cursus voor de brandweer dus die moest donderdag s avonds naar de brandweer het sanita, maar kom jij dan nou naar mij dan is er toch iemand in huis want de zuster gaat weg om 7 uur en dan uh, is er toch iemand in huis. En dan kan jij je, uh, Nou, ik ging er naartoe. En uh, op een gegeven moment begon hij te huilen. Toen zegt ze, ik zei, pak jij hem even, man. ja, dat doe ik wel. Dus ik uit, uh, ik uit bed. Ik uh, er naartoe. Ik pak hem vast. Ik legde hem uh, op de haakkleedkussen. Gewoon helemaal zonder gevoel, hè. Ik legde hem op de haakkleedkussen. Maar hij was er zo aan het kruisen, aan het janken, dat ik op een gegeven moment aan zijn voetjes begon te kussen, zo. Want ik wilde hem stil krijgen. En toen was hij stil. En toen, als ik uitgekust was, begon je weer te janken. En dan begon ik weer zijn voetjes te kussen, zo. En toen was hij stil. En toen vloog in één keer de vlam over. En nou, toen was ik er zo verliefd op, op dat jong. En ik ik had geen rust meer. Ik ging s'avonds om tien uur kijken. Ik ging om half elf nog kijken. Ik ging om elf uur nog kijken. Om half twaalf ging ik nog kijken. Twaalf uur belde ik nog. Van, ligt hij wel goed? Uh, want hij is in november geboren. Uh, Heeft Hij toch geen kou. Toen werd ik overbezorgd. En dat is, was mijn oogappel. En dat is nog steeds mijn oogappel. Het is mijn grote liefde. En het is nog steeds mijn grote liefde. Dus dat kun je zien. Hoe je daarop kan reageren. Dat begrijp ik nou nog niet, hè? En dan zegt hij nou wel eens tegen onze wilhart: Ja, jij bent een oma-dief. Jij pikt mijn oma van me af. En dan zeg ik tegen hem, Nee hoor, jij bent mijn grote liefde en jij blijft mijn grote liefde. En dan gelundert hij helemaal. En die wordt nog 21 in november. Nou, dan gelundert hij helemaal als ik dat zeg. Ze Ja oma, ik ben jouw grote liefde, hè? Jij bent mijn grote liefde. Maar ze zie je maar. Dat het helemaal niet zo gek is dat je in het begin, dat, ik heb ook wel eens moeders die hun kind niet accepteren. Maar ik had het, ik, ik accepteerde mijn kleinkind niet, dat was er geen eentje van ons, vond ik. Die, die past niet in het geheel. Nou, met Femke had ik helemaal geen probleem, daar was er gelijk eentje van ons. Daar was er eentje van mij, gelijk, ook ik ze zag. Ze lijkt, ook, ze lijkt ook heel veel op me, dus misschien dat dat was, maar dat is er eentje van ons. En nou, Wilhard, dat is er ook eentje van ons. Want iedereen die zegt, hey, het is een tenapeltje. Ja, dat is ook zo. Ja, maar, maar Nick, die was echt was, was een vreemd kind. Dat is typisch dat iemand zoiets mee kan maken, hè. En dat zijn allemaal van die dingen... Nee hoor, abortus, dat zou ik nooit doen. Ik zou nooit abortus brengen. Dat is iets, niet omdat ik daar de mensen die dat willen doen, dan moet je dat respecteren. Dat zou ik nooit doen. Nooit. En ik mocht bij de derde helemaal geen kinderen meer krijgen, maar al had ik misschien wel zes gehad. Dat had ik, want ik wilde gewoon graag heel veel kinderen. En nu achteraf, uh, ja, ik mocht ze niet meer krijgen van de dokter, dus ja. He, dat, want dan zou het mij mijn leven kosten als ik nog kinderen zou krijgen. Dus ik mocht, ik mocht het, de dokter heeft het op het strengste verboden. Toen Harald geboren was, hij zei tegen mijn man, meneer Van der Laak, zei hij, mijn vrouw mag nooit meer zwanger raken. Want dan is het, dan gaat het de kosten van haar leven. Dus, dus zodoende ik, ben ik moeilijk me zwanger geraakt. Nou, zo zie je, zo kan een mens wat meemaken in zijn leven, hè. Elisabeth zegt, mijn vader heeft dat ook gehad met mijn jongste neefje. Elisabeth, die vond mij ook iets hebben wat er niet bij hoorde. Maar zo, dus ik ben toch niet de enige daarin. Stel jij nu, hè, Colinda? Heb jij daar? Ben jij daar een goede reden voor heb jij daar na, na de hand nooit meer uh, over nagedacht? Dan zit hij met op ik had een spontaan abortus, dus dit leesde u mij zeer. En dat is ook zo. Ik heb heel veel mensen die graag kinderen willen, en die waar het dan niet bij lukt. Maar aan de andere kant, uh, moet ook iedereen keuzes respecteren. Maar ikzelf zal er altijd uh, sceptisch tegenover staan. Oh, uh, uh, oh, ik heb ook uh, tussen Wilfred, tussen Anita en Wilfred heb ik ook een uh, beginnende zwangerschap gehad. En dat was heel voelde ik het heel erg dat het toen niet doorging. Dus ik was zo blij dat toen mijn uh, nummer 2 kwam. Hè, dat dat wel aan me doorging. Die abortus te plegen, lieve Colin, wist jij toen al dat het een meisje was? Maar je schrijft dan: zou mijn dochter 21 geworden uh, zijn? Wist jij toen al? dat Tommy ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Tommy. Welkom. Maar ja, laten we er maar over ophouden. Als er mensen zijn die het daar moeilijk mee hebben, met, uh, als je zelf graag kinderen wil, dan kan ik mijn eigen boord voorstellen dat, uh, dat mensen het er moeilijk mee hebben. Maar we moeten wel iedereen zijn keuzes respecteren. Elisabeth wist ook dat het een jongetje was. En de naam ook. Dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die, uh, die gebeuren. Ik heb dat wel eens Just bij de duivenvereniging. We hebben dan een vrijdagavond daar een, een avond gehad. Van de, van de, na acht uur mochten dan de vrouwen komen. En omdat het dan moederdag was, een zondag, dan krijgen die vrouwen elk jaar uh, lekker hapjes en, en lekker wat te drinken. En dan is eigenlijk een beetje moederdag, en, en dan krijgen ze een bloemetje mee naar huis. We hebben een mooie hangplant gekregen. Dus dan is altijd. En er zijn heel veel die hebben geen kinderen. Van die mensen die daar uh, zitten die daar in de club zijn er heel veel die hebben geen kinderen. En dan. En dan en wij het over onze kinderen en zo? En dan. Eh, Brandt het wel eens op mijn lippen. om te vragen: van. hoe heb je, hoe heb je dit nou. Wou, wouden jullie geen kinderen. of lukte het niet? Want ik ben erachter gekomen. dat wij. dat wij. De mensen daar soms wel eens over willen praten. maar willen de nu openen, de, de opening, de opening geven. Maar ik neem aan dat de meeste mensen die geen kinderen hebben, dat ze er niet bewust voor gekozen hebben. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat de meeste mensen, er zijn er wel die kiezen bewust voor hun kinderen. Maar ik denk dat de meeste mensen die geen kinderen hebben, daar zelf niet bewust voor gekozen zijn. Kijk, ja, ik was ook, ik heb mijn eigen, ik heb een baarmoederoperatie moeten ondergaan. En toen hebben ze me gesteriliseerd. Want de dokter zei, de gynekoloog zei ook, het is zonde. Hij zei ook dat ik na die operatie, het wel geen gevaar meer zou zijn voor, uh, voor een volgende zwangerschap, voor mijn gezondheid. Daarom moest ik die operatie ondergaan, moest ik ondergaan. Maar toen heb ik me toch laten steriliseren. Want ik vond dat drie was toch wel genoeg. Maar toen, na de sterilisatie, was ik op een gegeven moment altijd. En toen was ik bij de dokter en toen zei ik tegen de dokter, kan je als je gesteriliseerd bent ook zwanger raken? Toen zegt de dokter, jij bent zeker over tijd? Ik zeg ja, ik zei, nou je zou niet de eerste zijn. Er zijn er heel veel die, ondanks dat ze gesteriliseerd zijn, toch zwanger raken. Dus het kan gebeuren, kijk, en als je dan er al voor gekozen hebt om, nu is het genoeg geweest, dan geloof ik ook wel dat, dat je dan wel eens een keer erover nadenkt. Maar ik zie dat de team zo op de is er ook binnengekomen of die is eruit gegaan. Die is eruit gegaan. En ik zie dat ook um, Ingrid binnenkomt. Dus goedenavond, lief Ingrid. Nou, uh, Theo die gaat ook vertrekken. Oh, De Vindje komt weer terug. Goedenavond, lieve De Vindje. Nou, Theo is eruit gegaan. Nou, liefde, wij zijn dan Doeg, Theo. Dus als je nog luistert, lieve Theo... Uh Vlinder vertelt, Elisabeth en wij smeren ons gek met allerlei crèmes om rimpels te voorkomen. Nou weet je hoe jij je, je heel goed uh, de rimpels in je gezicht kunt uh, verminderen. Uh, en ook die, uh, als je, uh, vooral als je aan, in, aan het afvallen bent, onder bij je kin, dan moet je uh, U, dus U-X-A zeggen. Dus u x -A. A. U X A U X A dan span je al de spieren in je gezicht en dat is heel erg goed voor de rimpelsteken te gaan. Dus U dan tuit je je mond U X dan trek je alles naar achteren. Dan voel je hier ook iets onder bij je kin A en dan span je al die spieren van die dingen naar je ogen toe. Nou, als je lekker mollig bent, dan heb je vaak geen rimpels, hè. Maar hoe week, als je af begint te vallen, dan je, ga je meestal voor de ouderen. Goh, ik ben van de week helemaal niet afgevallen, denk ik. heb uh, vorige week, uh, was ik nog 1400 gram afgevallen, maar als ik nou op de weegschaal gestaan, dan heb ik er al een beetje bijgekomen, ben. Wel niet veel, maar ik ben deze week niet afgevallen. morgenmiddag moet ik op de weegschaal. Daar ben ik helemaal niet zo gelukkig mee. Maar ja, vrijdagavond met de duivenclub En dan allerlei. En dan je, het, ja, het was allemaal maar ham. Een, een, het was maar een, een. hoe heet het? Een asperge in ham. En een augurkje in een wasje. En een blokje kaas. Nou, en dan. Ja, ik heb twee stukjes progress gebakken op. Mijn moederdag. Gisteren hebben, ik heb ik een kat zo'n schaal gekregen, weet je wel. Dus ging ik nog met schoten, maar meer zo'n zo tafelgrill eigenlijk. best wat thee van, waar je zo je vlees op kan bakken. Nou, daar heb ik toevallig gisteren ook een paar stukjes van op. Maar ik zat maar aan het stokbrood met, met die kruidenboter, hè? Nog een stukje, nog een stukje, nog een stukje. Op een gegeven moment zei ik tegen je, ik ga, zet alsjeblieft dat stokbrood weg En die kruidenboter, want ik blijf van de goud. En dan ga je, dus dan ben ik weer blij, dan ben ik weer een week rimpelloos, want dan werden deze week in ieder geval de rimpels van je toeslagen. Ik vind het wel vervelend. We hebben nu morgen, kost het me weer, kost het me weer een euro. Een euro. Jan, laat we op tijden van de week zijn. Uh... Adrius weegt 112 kilo en hij is 1,53 meter. 53. Als je op zijn knieën zit. Als je op zijn knieën zit, is hij 1,53 meter. 53. Ja, Colin, goed zo. Ik was er straks met een dingen aan het zoeken, met een mobiele telefoon, aan oh, zoeken. Maar uh, Willard heeft hem volgens mij weer gehad, maar ik kon hem niet meer vinden, zei ik Ze mijn huis wel eens af gaan zoeken. Want ik moet stemmen, want uh, Karim en, uh, en, uh, en, en Sharon en die op die moet eruit, van achterbakje betreft. Nou, die A3, die weet in ieder geval geen 112 kilo. Die zal ik eens schatten. Ik denk de A3 in 1,1, 1, uh, misschien 1,96 is. En zijn gewicht is... Zijn gewicht ligt tussen de... Kijk, goed, tussen de 80 en de 86. Klopt dat uh, Adrie, dat ik zeg? Ben jij ongeveer 1,96? Of ben je iets kleiner? Want Wilfred is 1,93, maar ik dacht dat ja, jij iets groter was als Wilfred. Oh, 1, 7, 1, 7. Nee? 1, 1,7, nee, 1,7 neemt ik, kilo. Vlinder is 1,65. Bedankt na, zegt is niet groot, hij is maar 1 meter De lengte klopt, maar het gewicht niet. Ja, met een lang iemand valt het moeilijk, vaak moeilijk te zeggen. Maar de laatste keer dat ik, dat ik jou gezien heb, was je niet zo dik hoor. Ben je maar 58 kilo Colin? Ben je slang? Ik denk dat Jan heeft wel wat last van overgewicht. Ik denk dat Elisabeth ook wel een beetje aan de mollige kant is. Dus die is lang en slank. Plonk heeft ook wel een makkelijk neiging tot, uh, die zal ook wel altijd op zijn eten moeten letten, heeft ook makkelijk last van, uh, van overgewicht. Ik wil niet zeggen dat hij nou te dik is, maar heeft wel daar makkelijk last van. Donner vind ik ook best wel stevig gebouwd. Vooral de foto die ik gezien heb, een keer van hem. Weffoei. Adria Dikke 90 Plus. Ja, maar. Dat ziet er niet aan hoor. Je weet, je weet, het lijkt helemaal niet. Hij lijkt helemaal niet te dik. Misschien dat je wat rolletjes begint te krijgen in de buurt van je, van je, van je navel. Naar je maag toe. Dat je daar een beetje uh, wat, uh, wat vet hebt. zou kunnen. Wat is je BH-maat, vlinder? De vlinder. Wat is je BH-maat? Ik krijg ook een beeld, hè, met iedereen, hè. Mijn BH-maat is dubbel D. We weten niet, straks paspoort bij Haas. Dan woog met kerst 91 en nu 85. Nou, dat is toch netjes, Jan? Zeg eens, Klooi. Wat wil je me zeggen? Want je zegt, Nelly, dat is meestal. Of je hebt me. Dan kun je er iets gezegd dat we niet mag. Of je hebt een vraag aan me. Het is echt een praat thuis, hè, want het we zijn ze We zitten dan gewoon lekker te kletsen via de chat. nu. Verlinder even op B80. Nou, ja. dan ben je ook goed uh, bedeeld. Jan, Adrie, Jan. Jan is aan het bezuinigen. Hij is altijd aan het zunigen geworden. En zodoende heeft hij de koelkast uh, uh, niet meer kunnen vullen. En tussendoen is er niks meer in. Maar dat is natuurlijk het beste, hè? om het gewoon niet in huis te halen. Je, uh, uh, je moet het gewoon niet in huis halen. kun je er ook niet aan uh, bunkeren. Maar dan heb je hem in moederdag, hè. De kinderen komen, dan moet je iets uh, lekkers in huis halen. En dan komt het vlees, is, de, de, de, de wil is goed, maar het vlees is o zo zwakjes, dus. Kom dan om de hoek kijken. En dan heb ik trouwens ook zoiets van, ik heb het zelf besloten om af te vallen. Ik heb er geen dokterse verklaring voor gekregen. Ik wilde gewoon zelf uh, afvallen en er is natuurlijk op dit moment al best wel heel wat af, eh, bijna 6 kilo en van de week ben ik misschien een pondje nagekomen en dat vind ik zo vervelend, want als ik een pomp aankom, dan moet ik er volgende week, moet ik eerst dat pond alweer afvallen en dan nog iets erbij. Maar 14 dagen geleden was ik ook 200 gram aangekomen. Na de Pasen. Maar de week erop was ik 1400 gram afgevallen. Dus dat is goed hè. Maar ik zal eens even kijken in dat dromenboek van mij. En die man. En die man. Die komt in de winkel, die moet voor zijn vrouw een BH gaan kopen. En dan komt hij in de winkel en dan zegt hij, juffrouw, en meneer, welke maat heeft die vrouw? Toen zegt hij, dat weet ik eigenlijk niet. Dan zegt hij, maar kom maar even hier. Dan, even, dan gaat hij naar die winkeljuffrouw toe. En dan pakt hij die zo die, die, die uh, borsten vast van die vrouw, van de winkeljuffrouw. En dan zegt hij, nou ongeveer deze maat, deze maat heeft ze ongeveer wel. Dat is natuurlijk ook een goede, hè? Oh, dan wil ik toch eventjes met jullie delen. Ik ben in Duifke En dat is een... Uh, een uh, ik ben in Duifke Lach. En er staat elke uh, maand. Staat er van die leuke grappen. in. Um, daar staat alles over duiven in, Maar daar staat ook van die Belgische humor in. En er stond deze keer toch een hele leuke uh, ding in. Die wil ik toch even voorlezen. Ik heb echt gelachen. Even kijken hoor. Ja. Het heeft in ieder geval, uh, het heeft wel betekenis jurk. Uh. En Even kijken waar dat daar. Uh, ligt. En dat was een hele, dat was heel leuk. Dat was heel, dat van de weken, dat was is, is niet, uh, niet om te uh, zeggen. Ik had het natuurlijk niet bij ook op. Kijk kijk het een beetje hoor. is niet een keer in een andere. Hè? Nee, deze is het niet. Oh, en was echt zo. Ja, maar Die moet je echt voorlezen, hè? Als ik hem voorlees, dan is het natuurlijk mooier aan als ik hem uit de hand uit de los gezet te vertellen. Want dan slaat het nergens op. Dan moet je echt voorlezen. Kijk waar ik hem naar heb. Dat is echt leuk, hoor. Die heb uh, Goed luisteren. Een getrouwd stel besloot op strandvakantie te gaan naar de Caribien. In hetzelfde hotel waar ze lang geleden op huurreis waren geweest. Vanwege de arbeidsproblemen kon de vrouw niet direct meereizen met haar man en zou een paar dagen later komen. In de hotelkamer zag de man dat er een computer met internetverbinding was. Dus besloot hij een e-mail naar zijn vrouw te sturen, maar verwisselde, zonder er erg in te hebben, het e-mailadres. Zijn bericht kwam bij, eh, bij een ander terecht, en wel bij een weduwe, die juist terugkwam van de begrafenis van haar man. Ze ging haar e-mail lezen en viel direct flauw. Toen haar zoon thuis kwam, vond hij zijn moeder op de grond bij de computer liggen. Op het scherm las hij de volgende bericht. Beminde echtgenoten, ik ben goed aangekomen. Maar waarschijnlijk zul je je verwonderen vanwege dit bericht per e-mail, maar er is hier nu een computer en men kan boodschappen versturen naar geliefde personen. Bij mijn aankomst heb ik me ervan verzekerd, dat alles, is, dat alles is voorbereid voor jouw aankomst vrijdag. Ik wil je niet, ik wil je snel zien en hoop dat de reis tot zo kalm zal zijn, net als de mijne. Tot vrijdag, schat. PS, neem niet te veel kleren mee, want het is hier een helse hitte. Nou, dit is toch echt, ik, nou, ik moest echt lachen. Kun je je daar helemaal voorstellen. Dat je op de grafnis komt. En dan. Ja. Dat is dat Vlaamse duivenblad. Uh, uh, plooi. Deze is ook wel. kan ik ook nog wel even voorlezen. Die is ook best goed. Achmetje ging naar school. En vroeg aan de meester. Hoe kan ik Belg worden? De meester zegt. Als je negen hebt voor Nederlands en een negen voor wiskunde, dan ben je voor mij een Belg. De jongen gaat naar huis en begint te leren en te leren, en op het einde van het jaar heeft hij een negen voor Nederlands en een negen voor wiskunde. Hij gaat naar huis en zegt dolblij tegen zijn moeder, Mama, ik een negen voor Nederlands en 9 negen voor wiskunde, ik kan nu Belg zijn. De moeder wordt vreselijk kwaad. Gij nooit Belg, gij Turk! En Achmetje krijgt de pak slaag. Even later komt de vader thuis en hij lukt dolblij naar zijn vader. Papa, ik ken negen voor Nederlands en negen voor wiskunde, ik ken nu Belg zijn. De vader wordt vreselijk kwaad en roept: Gij nooit Belg, gij Turk! En hij geeft Achmetje ook een flinke hammeling. De volgende dag gaat Achmedje terug naar school en de meester vraagt, maar jongen, hoe kom gij aan die twee blauwe ogen? Wat is er gebeurd? En Achmetje zegt, ik heb tien minuten belig en ik had ruzie met twee Turken. Nou, dit is toch hartstikke goed, hè? Ik heb ook zo ene die ik ken uit het plos. Uh. Er was er ook nog een man en een vrouw, die koopt de kas bij Ikea en steekt ze elkaar in de slaapkamer. Alles lijkt oké, okay, tot de tram passeert. De kas valt volledig in elkaar. Ze belt boos naar de klantendienst van Ikea. De telefoniste de gemoederen en belooft een moteur te sturen. De man. Komt ter plaatsen, steekt de kast terug in elkaar en gaat voor alle zekerheid in de kast zitten om te zien wat er gebeurt als er een, tra tra als er een tram passeert. Murphy kennende komt natuurlijk de Murphy kennende komt natuurlijk de echtgenoot van de vrouw overwacht thuis. Hij is verwonderd dat zijn vrouw in de slaapkamer. zijn vrouw in de slaapkamer aan het doen is. Hij komt binnen, ziet de nieuwe kast, trekt de deur open en ziet de man van die staan. Sta, die met een bevend stemmetje zegt, U zult het nooit geloven, meneer, maar ik wacht hier op de trein." En dan is het zo, Want die man, die stond te wachten dat de trein aan zou komen, omdat hij dan nog wel in elkaar bleef staan. Uh, uh, uh, uh. Uh. Uh. Uh. <middelurufe> wij gaan allemaal voor jou morgen uh, duimen -Jan. ik zal vanavond nog een kaartje, een kaartje voor je dragen Ik uh. uh. uh. uh. zie dat Link ook binnengekomen is goedenavond lieve Wienke ook welkom natuurlijk hier bij ons ik radio. Nee, maar er waren dan plooi. Er waren dan maar die bakken uit daart Dat Een Belgische mopper. <lacht> er dat is er nog eentje. Dat gaat nog wel net. Er is nog vier minuten. Jantje zeurt al maanden. Uh, zijn ouders uh, de oren van het hoofd. Dat hij een broertje wil. Op een dag is vader het gezaag zat. Hij roept Jantje en zegt. Kijk hier, heb je wat graszaad? Strooi dit maar goed rond in de tuin, en dan komt de ooievaar wel vanzelf. Jantje strooit het graszaad overal rond. Twee maanden later krijgen de buren een baby. Tijdens het kraanbezoek zegt Jantje kwaad tegen de buurman, als je maar weet dat het niet jouw zaad was, maar dat van mijn vader. Nou... Dus dat waren de, de moppen deze maand in, in Duikkenlach. Maar lieve mensen, ik ga afscheid van jullie langzaam nemen. Oh, uh, Plonkje, ook nog een paar van die boekjes. Daar ben jij ook op geabonneerd geweest dan, Plonk. Ja, nou, ik heb uh, pas de hele stapel mee naar de duikclub genomen. Want uh, ik had ze allemaal gelezen, heb ik ze van naar de duikclub genomen. Ik gezegd van, nou, wie ze wil lezen, die lees ze maar. Maar ik vond dat van de acht met je ook wel goed. En van die man die daar die, die, die boodschap naar zijn vrouw stuurt, maar die per ongeluk bij een weduwe terechtkomt, die net van de begrafenis van een man afkomt, vind ik dat natuurlijk ook heel erg goed. Nou, nog even snel voor uh, dingen. Trekken wij een onverzorgde jurk aan den, dan is er iets in onze geest niet in orde. Wij moeten een, an een ander aantrekken, omdat wij. Onszelf hier kunnen terugbrengen, terugvinden. Een helde kleur wijst op overdreven uitlaat. Een jurk dat je oma's kast geeft aan, vooral wanneer ouderen dit dromen, dat men een waardigheid oud wil worden. De jurk is symbool voor de wijze waarop ons uiterlijk weergeeft en wat, ons, wat er in ons innerlijk omgaat. Let op de kleur en op de andere symbolen. Die mogelijke aanwijzingen, aanwijzingen voor onze persoonlijkheid kunnen vormen. Nou, en dan was het goud. Kijken wat ze over goud schrijven. Nou, goud wijst op succes. Wie goud uh, vindt, zal onverwachts geld ontvangen. Wie goud verliest, zal de communiteit met de krappe beurs moeten leven. Schenk je goud weg. Dan moet je je tegenover in het dagelijks leven wat terughoudender gedragen. En wie zich met goud siert, zal minder lichtzinnig moeten zijn. Ja, je moet minder lichtzinnig zijn, Colin. Lieve mensen. Ik wens jullie nog een heel fijne uitzending met Guus. Ik ben er een maandag zaterdagavond weer voor jullie. Om acht uur. Allemaal heel veel liefst. En tot zaterdag. En op z'n Brabants ons gezegd. Houd doen. Dit is het knopje. Ja, dit is het knopje. I put a...